een Klomp met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan betreurt het neerhalen van een Russisch gevechtsvliegtuig. We hadden liever gehad dat het niet was gebeurd, maar het is wel gebeurd. Ik hoop dat zoiets zich nooit meer voordoet, zei hij. Gisteren zei de Russische president Poetin nog dat hij geen gesprek wil met Erdogan, zolang Turkije geen excuses heeft aangeboden. Erdogan lijkt Poetin met zijn uitspraken tegemoet te komen.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 Het weer, zon en buien wisselen elkaar af bij 6 tot 9 graden. Vanavond regen en dan gaat het harder waaien. Morgen zacht bij een graad of 11, maar opnieuw een stevige wind. Aan het eind van de middag is het stormachtig. Met in het noorden zware windstoten tot boven de 100 km per uur. Dit was het NOS. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 Almere richting Utrecht staat file tussen Knopend Almere en de Brug 6 kilometer. Dat komt door werkzaamheden om rijdenkant via Muidenberg over de A6 en de A1. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Legen.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 Met, Met nu. Zandvoort op zaterdag. I am reconnoitred with the world, with the spirit. Beaucoup de sentiments de race qui font, qui désespèrent, je veux les gammes ouvertes. Les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fissent. Des époques qui le divisent, pas changer. Seven seconds away, just as long as I stay. Vandaag in Sanford, hè? Het zonnetje schijnt heerlijk. En je luistert naar CFM Radio. Wat wil je nou nog weer? Het is even na twee uur goedemiddag En welkom bij Salford op zaterdag. We zijn nu weer drie uur lang vanaf de tolweg 10A. Ja, wel. En Tina, daar zitten. Uh, Tina. Tina? Ja. Yes. <laughs> Tina. Geen BNT. Tina. Ken je Tina, of -tina, niet? Tina, ja, nou, nou, of een Tina. Ja, Benno, goedemiddag. Hey, goedemiddag hey, Rob. Gezellig Rob. dat jij er bent. Ja, nou, het is weer een tijdje geleden, maar ja. Ja, je hebt me weer uit de kast getrokken, zal ik maar zeggen. Maar je was, je was niet weg op de radio, hè? Nee, nee. nee Gewoon nee, te nee, horen nee. via mijn Ja, mijn eigen programmetje Peaceful Radio op zondagavond en woensdagavond. Uh, en natuurlijk altijd te beluisteren. Maar ja, daar wordt niet zoveel in gesproken, Rob. Dat is een programma om mee in slaap te vallen en in kenra. Mario-collega's ja. die inderdaad het eind niet helemaal halen. Nee, maar ja. klopt. <laughs> ik noem geen namen verder. Nee, ik ook niet. Maar. Um... Ja, gezellig. Leuk dat je me gevraagd had. Ja, gezellig. En ik moest nog even een beetje terugdenken aan hoe het allemaal begon op CFM. Nou, ik was natuurlijk begonnen als autosportverslaggever. Maar later kwam ik bij jou in het programma op de zaterdagmiddag. in... En dat was toch in een watertoren, kan je nagaan? Ja, een hele ja. tijd geleden. Ja, dat. ja. Ja, ja, ja. We hebben nu iets ruimer en iets beter. Hè? Dat dacht ik ook. Ja. Nou, we gaan er tegenaan drie uur lang. En wat gaan we zo al doen vanmiddag? Ik heb geen idee. Nee, hè? Want ik weet. <lacht> ik word niet <hier> maar neergezet. <lacht> Nou, ik moest je voor jou het weer. En het ziet er nogal uh, onstuimig uit. Uh, die van de Week. Uh, had jij nog iets bij sport? Ja, hè? We gaan, uh, uh, ja, we gaan proberen even contact te krijgen met, uh, met iemand die bij de voetbalwedstrijd aanwezig is. Oké. Okay. Of dat gaat lukken, dat uh, beloof ik, ik ken niet hoor. Ja, nou, we hebben nog We doen het, ons best. Ja, we hebben de agenda uh, voor Hope Jazz. Het is druk hoor, morgen in het dorp. Uh, hoop te doen, morgen in het dorp. Nou, laten we dat uh, lijstje dan uh, de loop van de middag even doornemen. Uh, uh, nou, wat dingetjes die voorbij komen. He? Nou, wordt gezellig. Ja. Ja. Welkom bij CFM. We zijn er drie uur lang met Zandvoort op zaterdag. En buiten de informatie die we brengen, uiteraard ook heel veel lekkere muziek. Waarom in deze de jaren 80 Hier is Starship. Say you don't know me. I'm wrecking. Your fight.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 ZFM, al 25 jaar, live in Zandvoort. Ladies and gentlemen, hier is de nieuwe singer van Coldplay... Het is een adventure of a lifetime. De nieuwe ziel van Coldplay, je hoort hem hier bij CFM 18 over 2. Zalvoort, nogmaals een goede middag. En leuk dat je erbij bent. Ja. Le leuk dat, je, dat jij erbij bent, Benno. Ja, ja, nou ik, ik vind het ook leuk. Ik, ik heb wel een beetje de zenuwen, maar ja, ja, goed, ja, ja. ja, ja, ja, ja, we ja. Het zo lang geleden dat ik live radio heb gemaakt. Maar goed, het uh, laatste keer was ik was verslaggeven bij de nieuwe brandweerkazene. Dan hadden ze daar een open dag met de Redingsbegaan, ambulancedienst en de politie. Die was er ook. En, uh, dus ja, maar de brandweer ja, die had het ook weer een beetje druk hè, van de week. Met, ja, klopt. met dat geveltje. Ja, het geveltje Altijd is wat Het geveltje. geveltje. <laughs> Hoektoomsomstraat, uh, Celsiusstraat. En, ik, nou, die foto's waren wel echt heel duidelijk. En dan denk je, ja, hoe kan het dat zo'n uh, geveltje los komt te zitten? Maar ik vind wel dat ze het knap hebben opgelost. Want uh, dat er niks geplet is. Zo'n heel bushokje dreigde uh, getorpedeerd te worden en zo. Dus... Uh, nou, het is uh, allemaal goed gekomen. Maar heb jij er nog wat van gezien? Want ja, je hadden... we waren uh, landelijk nieuws, hè? Ja, dus, ook dat uh, nog. Ja, ook bij Hart van Nederland uitgebreid bij stilgezet. Ja, echt. Ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. Geweldig. Ik, ik mag niet naar de commerciële zenders kijken. Maar uh, in ieder geval, oh, uitgebreid zelfs. Nou, helemaal geweldig. En heb jij nog wat steentjes mee naar huis kunnen nemen? Dus, dus dat uh, het ja, is altijd natuurlijk, toch een beetje een, een aandenken. Hè? Nee, maar jij hebt een voorstel. Begrijp ik. Ja, nou ja, misschien als een luisteraar een steentje van de gevel kon brengen, dan, uh, kon brengen, dan hebben we nog wat pepernoten voor hem. Hé, hey, gezellig. Ja, dus. Nou, wie weet. Kom, uh, maar, kom maar met die bakstenen. Kom hè, maar, zou met... ik <laughs> zeggen. <Hij> duizend, <laughs> maar uh, Edis <ene> <laughs> komt graag tegemoet. Aan de tolweg 10a en zo voort. Daar zit CFM met 24 uur per dag radio en tv. En zo meteen gaan we praten met Roy van aan solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah, she is in love. Omi van alweer een tijdje geleden. De single cheerleader. En ze hebben inmiddels ook weer een nieuwe. Deze groep uh, Omi. En uh, die gaan we straks nog wel even draaien. Binnen, want dat is ook weer zo'n leuk plaatje. Oh, nou, ik vind die trompet zo lekker in die nummer. Ja, room. dat ja. is ook zo. Maar ja. die andere is ook heel leuk. Oké, okay, ja, nou, ja, ja, ik ben ja, benieuwd. Geweldig. Sinterklaas. Ja, met Sinterklaas. Kijk, ja. kijk, kijk, ja, ja, kijk. Ja, ja, ja. En Roy van Buring. Hè, wat, uh, die heeft een leuk evenementje weer georganiseerd. Ja, goedemiddag, Roy. Ja, Roy van uh, On Air Events. Uh, welkom in de uitzending bij CFM. Ja, dankjewel. En je bent er helemaal klaar voor, hè? Het grote Sinterklaasfeest vanmiddag bij Pluspunt. Ja, daar zijn we helemaal klaar voor. Het is heel erg gezellig versierd. Er is een podium. De stoel voor Sinterklaas staat natuurlijk klaar. Ik zit er een loop lekker in en het zit dit keer weer goed, hoor. Hij zit weer heerlijk. Oké, okay, ja, en wat, wat gaat er vanmiddag allemaal gebeuren uh, vanaf uh, drie uur? Er wordt ook een heel gezellig feest. Um, vanaf drie uur inderdaad beginnen we. En uh, ja, met bezoek van Sinterklaas en zijn Pieter die al vooruit zijn gekomen. Dat zie je al een paar binnenkomen. Met heel veel pepernoten, dansen, zingen, springen. Dus het wordt één groot feest: plus punt. Ja, heeft die Sinterklaas uh, daar wel allemaal tijd voor? Die heeft het natuurlijk hartstikke <laughs> druk op dit moment, uh, die man. Ja, hij kan ook maar een uurtje bij ons blijven, maar dat vullen we natuurlijk gezellig op met, uh, met alle gezellige pieten die mee gaan dansen en mee gaan zingen en mee gaan springen. Dus dat, uh, dat komt helemaal goed. Maar hij heeft gelukkig tijd. Ja, zeker weten. Ja, als er uh, kinderen luisteren op dit moment naar de radio en die graag even langs willen komen, moeten ze nog een uh, entree betalen om binnen te ja. komen? Nou, de entree is 5 euro, die, die kunnen gewoon bij de deur gehaald nog worden. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Dan krijgen ze een lekker zakje chips, een beetje limonade en natuurlijk lekker veel pepernoten. En welke kinderen zijn welkom, Roy? Uh, van, van, van 3 tot, tot, tot, tot uh, 12 jaar. Zoet, zoete kinderen. Zoete ja. kinderen zijn welkom. Zoete kinderen, inderdaad. En de roe, heeft die zwarte Piet ook nog de roe? Wij kregen ja, altijd met de roe vroeger. De, die hebben ze in de vadersbak gegooid. Oh, oh. een beetje jammer. Ja. <laughs> <laughs> nou, het gaat weer een uh, leuk feest worden vanmiddag uh, daar bij Pluspunt. Voor de mensen die niet weten waar Pluspunt zit, nee. zal je maar gebeuren zeggen. Ja, ja, ik weet het niet. Ja, Kleiningstraat 55. Oh ja, daar. Ja. In Sanford noord In het nieuw noord Ja. Is dat uh, vlakbij het geveltje of niet? Bij het, geveltje, nee. ja, bij het uh, ingestorte geveltje, daar hebben we het over. Oh, ja, ja, ja, ja dat bedoel je. Ja, bij het, uh, de gelukkige zwart piet daar niet op gaan staan. Anders was, uh, was je naar beneden geknald Maar uh, ja, inderdaad, daar vlakbij, inderdaad, naast de FOMA. Ja. Oké. Okay. En uh, tot hoe laat uh, gaat het uh, spektakel door, uh, Roy? Tot vijf uur. Tot vijf uur? Ja. Oké, okay, en alle kids... Is er, uh, Sinterklaas is rond de klok van vier uur aanwezig. Oké, okay, we gaan hem klokken. Kijken of hij op tijd komt. Ja. <laughs> Toch? Ja. Hey Roy, dank je wel even voor je tijd. Want je hebt het hartstikke ja. druk natuurlijk. En heel veel plezier daar uh, bij Pluspunt. Dank je wel. Oké, okay, en tot de volgende keer. Hoi, dat was Roy van Buringen.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 And here is Jim Crouchy and the bad, bad Leroy Brown. Ik heb eigenlijk geen enkel idee of deze plaat in de top 2000 voorkomt. Nee, weet ik ook niet. Nee, daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar ik heb die hele lijst niet. Ja, daar gaan we het straks over hebben. Ja toch? Eerst wat anders, hè? Eerst wat anders. Ja, ja, daar komt hij aan. Zit u er klaar voor heer Veugen? Ja, ja, inderdaad, vriendje Harms. Um, en, en het is wel grappig. Ik heb even de, het weerbericht van de Zandvoetse Courant... en van de KNMI van vandaag naast elkaar gelegd. Kijk. En dat vind ik zo knap van die Zandvoetse Courant... dat het weer... ...eigenlijk goed overeenkomt met het KNMI van vandaag. Hey. En dat is een periode. Nou dat is het nu allemaal. Dat, je kijkt naar buiten en dan weet je het wel. Even komende nacht, want dan is het weer donker. Is het bewolkt? Oh ja, ja. En dan hebben we te maken met een van het west naar oost... ...overtrekkend gebied met geregen. Oh, dat water. Ik word er zo doodziek van. En dat allemaal op een volkstuin. De minima komen uit op een graad of 6. Dus echt koud wordt het niet. Zuidwestenwind vrij krachtig aan de kust en op het IJsselmeer hard aan, dus hard aan de kust. Morgen, belangrijker, overdag zwaar bewolkt en af en toe kan een bui tot ontwikkeling komen. S'avonds bereikt een nieuw regengebied het noordwesten, dat zijn wij. En dit trekt langzaam naar zuid, langzaam nog wel. Middagtemperatuur 12 graden, zuidwestenwind is matig en aan kust... En op het IJsselmeer. Krachtig tot hard zelfs. En uh, windstoten tot 100 kilometer. Zo hé. Hey. En anders worden ze geflitst. Je weet... ja, ja, ja, ja, ja. Zo krijgen we dat weer. hè? Ja, krijgen we dat weer. Oké, okay, nou, uh, stormachtig weer dus ja. uh, de komende dagen. En Nou, daar uh, worden we in Zaltvoort niet nee, koud of warm van. Nee he? toch? <laughs> Wat ik altijd zo leuk vind van Zaltvoort is... als het echt gaat stormen, dus zeg maar windkrachtje 9... Ja, dan gaan ze naar buiten. Ja, klopt. Dan gaan ze naar het strand toe. Dat want... doe ik zelf ook. Ja, Daarvoor ja. kom je nooit op het strand. Ja, ja. <laughs> en dan ga je naar het strand. Ja, ja. Dat vind ik zo leuk van Zalvoort. Dus ja, heel ja. goed. Als het echt stort, gaat Zalvoort naar buiten. Als je bijna niet meer kan staan buiten, ja, dan, dan, dan ja. maakt het leuk. Ja, ja, ja. Je dacht eruit, uh, moet kijken voor de dakpannen. Ja, precies. Ja, dat hebben we al een paar keer meegemaakt, hoor. Ja, ja. Wil je het weer trouwens uh, nalezen? Dat kan onder meer ook op www.ricoweer.nl of op www.meteopagina.nl Dankjewel, Benno. Was het, het dan dan zullen we weer een lekker plaatje gaan draaien ja, Om toch nog een beetje dat zomergevoel vast te houden hè. Hier is Nicky Jam in El Perdón Dime si es verdad Me dijeron que te está casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame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 voor de komende dagen waardoor wel even toe aan wat warmte op de radio, hè? Nou, zeg het wel Wat zonnige muziek. Ja, ja. Heerlijk, heerlijk. En nu heb je gehoord. El Perdon van Nicky Jam en Enrique Iglesias. Gevolgd door deze van Layback Back en de Sunshine Reggae. Oh, we hebben de zin in, hè? teklaas is weer in het land. Ja, ja. daar heb je ook uh, nieuws over, uh, Benno. Nou, nieuws. In ieder geval zoveel nieuws... dat er een, uh, een uh, zaak in, uh, in de Halterstraat 37... ja, dat is een, een zaak voor lingerie. En daar staat op, uh, dames, let op, tot 6 september hebben, we, hebben ze een actie. Maar waarom dames? Ik bedoel, er zijn ook heren... die uh, voor hun dame uh, lingerie gaan komen, natuurlijk. Ja. Alleen is het altijd zo lastig met die maten. Met dat zeer zant voor natuurlijk, bioscoop programma. De club van Sinterklaas en de Verdwenen schoentjes. Draait op zaterdag, zondag, woensdag om half twee en een film natuurlijk voor alle leeftijden. Veel meer films. En um, ja, we hadden het er net al even over Robert dat die het uh, zeer wordt. Dat de bioscoop gebeuren weer helemaal booming business is. Ze zijn helemaal weer terug. Hè? En ja, en Paul Player ook. Ja, oké, okay, dus uh, weer vol op films kijken in Zandvoort. En het is, ik vind het zaadje zo leuk. Zo, zo, zo schattig, klein. Zo lekker knus. Ja, zo lekker knus. Zo en en, lekker warm. En <laughs> ja, je zit natuurlijk helemaal top. <laughs> en uh, nieuwe apparatuur heb ik begrepen. Dus dat klinkt allemaal fantastisch. Nou, grote film uh, is natuurlijk uh, uh, film, de filmclub uh, Valley of Love. En even kijken, wat hebben we, wat hebben we nog een Specter? Spectre, ja, natuurlijk. Uh, dat is natuurlijk de jam nieuwe James Bald. Oké. Okay. Om het te zien in de enige bioscoop hier in Zandvoort. Tot en met 2 december. Tot en met 2 december. Dat was het programma weer bij CFM. En deze is ook zo leuk, hè? Om weer eens terug te ja. draaien op de radio. Ken je hem nog, Robbie Neffel? Ja, ja, zeker. Top 2000. Ja, top 2000. Nou, <lacht> ja, je weet het nooit. Ja. Daarover straks veel meer en veel meer muziek bij CFM. En CLAVie, inderdaad, van die Robbie Neffel. That's okay. Hmm, valt het een, een keer stil gewoon? Ja, ja, ja. ja. Dat is dodelijk. Dat is dodelijk, ja, zeker. en dodelijk op de radio mag nooit stil te vallen. Nee, nee. nee. Hé, hey, uh, zojuist hadden we het even over het pluspunt. Dus duidelijk om ja. drie uur daar het Sinterklaas spektakel. Ja. Maar gisteravond vond er ook wat plaats in pluspunt. Ja, de vrijwilligersprijs 2015 werd uitgereikt. En, um, nou, even kijken. Ja, we gaan. Het uh, heeft de prijs gewonnen. He, he, Kijk, van harte gefeliciteerd. Ja, van harte gefeliciteerd. Straks gaan we het ook hebben over de dier van de week. He. Dat is nu niet, hè? He. Nee, in het scenario. Nee, half vijf. He. Ja, half vijf. me ik wel. In ieder geval, nou, van harte gefeliciteerd. En nummer twee was de brandweer. De, Want, als de brandweer uh, ging uh, Ja, als de brandweer. Net niet, maar toch een aanmoedigingsprijs. En, um, nou, het valt allemaal terug te lezen. In ieder geval op onze app uh, van. Een CFM-Zandwoord. Uh, verder zal het wel een hele gezellige bedoeling geweest zijn geweest. Ja, het was heel gezellig. Ik heb de foto's gezien. Dus, oh, ja, uh, <laughs> dat zag er heel goed uit. Oké. Okay, dus. ja. Nou ja, dat denk ik ook wel. En altijd spannend natuurlijk. Hè. Je weet dat je genomineerd bent, maar ga je dit worden? Dat is natuurlijk ook. En die vrijwilligers weg. zijn zo belangrijk. Ja, zeker. O ook voor CFM, ook alleen maar vrijwilligers. Alleen maar. Bij ons. Kan ik straks nog even over je, met, met je over het, om mijn contract praten? Ja nou, is, natuurlijk, je ja. vrijwilligerscontract. Ja hoor, ja, en geen de, enkel probleem. Precies, uh, die <laughs> Ja, dat, is, dat zijn ook vrijwilligers. Uh, maar natuurlijk superbelangrijk als er uh, fik uitbreekt in het dorp... of andere narigheid. En van het dierentehuis, ja, die doen het eigenlijk heel erg goed, denk ik zomaar. Er uh, uh, zijn maar weinig huizen tegenwoordig meer... maar Zandvoort houdt dapper stand. Het Kennemaland, hè, he, is het? Ja, dus het Voor het heel, heel Kennemaland. Land. Ja, voor heel Kennemaland, precies. Zo is het nog even over de brandweer trouwens. Wist jij dat uh, de vrijwilligers van de uh, Zandvoortse brandweer... dezelfde opleiding moeten hebben als de, de beroeps? Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is uh, ja, natuurlijk maar goed ook... want anders zouden we uh, de vrijwillige brandweer... voor een mindere kwaliteit zijn. En dat kan natuurlijk niet, want het duurt zeker... Wel, een uh, minuut of tien voordat halen een keer vanaf de zeilweg uh, hier in het dorp is. Uh, ja, dan, dan moet je gewoon geen files hebben. Ik deed het met mijn ambulance zelfs acht minuten over. Acht dan minuten? Dan, acht minuten, ja. ja oké. Okay. En dan moet je hard rijden hoor. Ja, dat dus, weet ik. Dus, dus, <laughs> dus een brandweerwagen, ja, dat gaat natuurlijk al wel iets langzamer. Maar uh, die zal er zeker tien minuten. En ja, dan, dat is natuurlijk, uh, kan natuurlijk enorme problemen zijn. Want een beetje brand, die gaat geloof ik uh, binnen vijf minuten. Wordt die uh, in het kwadraat. Uh, uh, erger. Dus kan je nagaan hoe snel dat gaat. Uh. Oké, okay, nou, heel veel vrijwilligers in Zalvoort en allemaal even belangrijk. Ook bij ZFM. En wil je bij ons vrijwilliger worden, je kan je aanmelden hoor. Gewoon even een e-mail sturen naar zfmredactie at Je bent van harte welkom. En hier is Kijgo. We'll be passing by and they'll be inside just waiting for While they're chasing doors We'll be dancing in the dust Cause we're coming through Ben je nou dat je vandaag helemaal in bedrijfskleding bent. Ja, ik denk ik moet opkomen uh, draven, dus ik ga helemaal in bedrijfskleding. Heel goed. Ik, het was even zoeken, Want het lag allemaal onderop, maar Onder ik, de stof. <laughs> nee, nee. Kurstrekken, oh, hè? T-shirtje, jasje, alles wat CFM-zal wordt, ja, ik was zo de straat op. Kijk, doe je goed. En uh, wil je Benno in de bedrijfskleding zien? Je kan even meekijken met dit uh, programma maar, via www.zfm-live.nl. Oh, daar. daar is de camera. Zwaai maar even naar de camera. Wij zwaaien even naar de ah, camera. Ja, wwwctvm livenl Kijk je mee in de studio aan de Tolweg. Tina. Met dit programma tot aan vijf uur vanmiddag bij je. CFM ook terug te vinden op Facebook trouwens. Je kan gaan naar www.cfmsandvoort.nl. En mocht je hem nog niet hebben, het is een gemis als je hem niet hebt. De CFM app. Hij is gratis te downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. En CFM is ook nog op tv terug te vinden. van Wat zei jij? Het moet niet gekker worden. CFM Text TV op kanaal 45. Ja, dan ben je even een uurtje bezig waar we allemaal zitten, gewoon. Show. Ongelooflijk. Ja. En ook nog op de radio. 106.9, 104.5. Via www.ztv-live.nl kan je natuurlijk ook luisteren. Via TuneIn. Ja, ook dat nog. Ja, en via de cfm app kan je ook gewoon uh, lekker luisteren naar je eigen lokale omroep. CFM met 24 uur per dag. Een zee van muziek en een golf van informatie. Dat is een oude. Wel lekker om hem weer uh, een keer erin te gooien. Gaat goed hoor. Jazeker. Nog twee platen tot aan het nieuws. En weer van drie uur waaronder deze van Earthwinter Fire. Hier is Fantasy. En zo zit het er alweer bijna op, Benno Veugen. Oh, Jawel. Ja. Tijd vliegt voorbij, hè? Het, ga, het gaat reuze voorbij, Reuze ik... snelste. Hm. Ze... Zo meteen in uur twee, dat weet hij nog helemaal niet. Nee, wat gaan we gaan doen? Gaan we even met Willem Bruist uh, contact opnemen. Oh, Dat is Bruist. een van onze collega's. Ja, he? dat weet ik, ja. Die gaat uh, ze dadelijk vanaf uh, zeven uur een speciaal programma doen bij CFM. En wat dat uh, allemaal inhoudt, hoor, je zo rond kwart over drie van hem zelf. We gaan hem dan gewoon even gezellig bellen. Dus blijf luisteren naar CFM. LT John is de laatste voor drie uur.